Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Vanaf vandaag is bijna alles weer open. Restaurants, kroegen, bioscopen en theaters. Je kan er allemaal weer naartoe tot tien uur s'avonds. Heb je wel je coronapas voor nodig en je moet een mondkapje opdoen als je gaat lopen. Deze mensen staan te trappelen. Ja, ik ga helemaal glunderen. Ja, je gaat helemaal glunderen. Ja. Eindelijk. Ik heb er wel heel lang op moeten wachten. Het heeft al iets te lang geduurd, vind ik. Heeft u al gereserveerd? Ja. Ja, ook nog. Ja, ook nog. Ja. Nee, nog niet. Dus uh, dat niet. Dus uh, moet ik eigenlijk snel gaan doen. Maar niet iedereen is tevreden over de versoepelingen. Theaters zijn het er niet mee eens dat iedereen die zit... anderhalve meter afstand moet houden. Ook mensen die in Nederland hebben aangeklopt bij het Rode Kruis... zijn slachtoffer van de grote cyberaanval van vorige week. Het zijn mensen die tijdens een ramp of oorlog hun familie zijn kwijtgeraakt... en die nu weer proberen te zoeken, zegt het Rode Kruis. Die gegevens worden dan ook gedeeld met het internationale Rode Kruis... omdat die zoektochten vaak over landsgrenzen gaan... En er blijkt nu dat van zeker 4600 mensen die bij het Nederlandse Rode Kruis een aanvraag voor contactherstel hebben gedaan... de gegevens op de server stonden die nu zijn getroffen door de cyberaanval. Het zijn kwetsbare mensen en dus maakt het Rode Kruis zich zorgen. In Almelo hebben gisteren zo'n 300 mensen meegelopen in een stille tocht voor Jerel van 22. Hij werd twee weken geleden met messteken om het leven gebracht. Tijdens de herdenking werd er flink wat vuurwerk afgestoken. En er waren toespraken van de burgemeester en de broer van Jerel. Geweld, dat was het wat Jerelle trof. Blind, zinloos, geweld. En we zijn stil, omdat Jerelle niet meer is. En namens de familie wil ik ook iedereen hartelijk danken voor hun, hun kaartjes, hun steun. Op welke manier dan ook wat gewaardeerd, dankjewel. Ook de vriendin van Jerelle raakte bij de steekpartij gewond. Er zit een 62-jarige man vast als verdachte in de zaak. Het weer bewolkt en droog winter weer vandaag bij 3 tot 7 graden. Morgen wisselvallig. Er staat dan ook wat meer wind. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB.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 Dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederland gaat vanaf vandaag verder van het slot. Er is weer meer mogelijk, zoals naar de film, de dierentuin of het museum. Je hebt wel een coronapas nodig en je moet een mondkapje dragen als je gaat lopen. Ook mensen die in Nederland hebben aangeklopt bij het Rode Kruis... zijn slachtoffer geworden van de grote cyberaanval van vorige week. Van 4600 mensen zijn gegevens gestolen, zoals namen en geboortedata. En koning Willem-Alexander opent vanmiddag zeesluis IJmuiden. Die wordt dan officieel in gebruik genomen. Het is de grootste zeesluis ter wereld en er is jaren aan gewerkt. Door tegenvallers duurde de bouw langer dan verwacht en hij viel ook flink duurder uit. Het weer nog, grijs en bewolkt met lokaal wat motregen. Het wordt vandaag 3 tot 7 graden. find to say and &E.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 ma